Klein vakantiereisje kwam een Mexicali meisje door het Panama Kanaal Panama kanaal. Zij was mooi en overmoedig en ging daarom dan ook spoedig met de mannen aan de haal, mannen aan de haal. Alle vrouwen die dit zagen, gingen boos. De capten vragen, hij hey, zegt kan het allemaal. Kan, kan het allemaal. allemaal. Maar hij zei wel Salamanders, Wat verwachtte u ook anders in het Panama Kanaal Het is het warme klimaat, u.